Gert lukt met het NOS journaal. De Australische parlementsverkiezingen zijn gewonnen door zittende premier Albanese, zo melden exit polls. En dat betekent dat hij kan beginnen aan een tweede termijn.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 In New York hebben wetenschappers unieke antistoffen ontdekt in het bloed van een man die zich honderden keren liet bijten door giftige slangen. De antilichamen kunnen het gif van verschillende slangen neutraliseren, blijkt uit een artikel in een wetenschappelijk tijdschrift. De behandeling die de onderzoekers ontwikkelen is veelbelovend, maar staat nog in de kinderschoenen. De antistoffen zijn alleen getest op muizen. Het kan nog jaren duren voordat ze ook op mensen kunnen worden getest. De politie heeft vannacht explosieven gevonden in een auto vlakbij het station Breda-Prinsenbeek. Mogelijk zijn het handgranaten. De explosieven lagen in een personenauto met Frans kenteken die door de politie aan de kant was gezet. De explosieve opruimingsdienst werd ingeschakeld voor onderzoek. De politie heeft verder niets gezegd over de inzittenden van de auto. De Amerikaanse regering heeft kritiek op het besluit van de Duitse Veiligheidsdienst... om de politieke partij AFD aan te merken als rechtsextremistisch en antidemocratisch...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 Je gaat en rap to the heat, ik verstehe, sie is heiß Ze sagt, babe, you know, I miss my fucking friend friends I mean Jack und Joe und Jill Mein fucking Verständnis, ja, das reicht zur Not Ich überreiß, was sie es trinkt Ich überleg bei mir ihr Nasen, sprich dafür es nicht noch rauch Die Special Places sind ihr wohl bekannt Ich mein, sie fährt ja Uber Du Dort Singers, da die ne um oh, oh. Schau, schau, der Kommissar geht Der Schnee, auf dem wir alle allgets waren, Kent halte jedes Kind. Jetzt.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 Dat ja. had ik al gemerkt, dus uh, nou, we gaan er een leuke uitzending van maken vanmiddag.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 Oké. Okay. Dus yes. Nou, dat wordt uh, volle bak, uh, Dolly. Zeker. We gaan ga er dus ook nog even proberen een paar platen te draaien. Want ook daar hebben we zien hier natuurlijk op deze zonnige zaterdagmiddag. Welkom bij de Stanfordse Radio. Ook deze hebben we voor je uitgekozen: Michael Jackson, Another Part of Me.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 Ja, ieder geval De single Another Part of Me van uh, Michael Jackson van de, de CD LP uh, Bad. Hè? Ja, ja, ja, mooi. Ja, een, een hele mooie LP is uh, dat. Ja. Wij gaan uh, nog een uh, lekker plaatje draaien en dan hebben we het Zandvoorts nieuws in het kort. Met Dolly Tempierik. Hier is High Fidelity. All the boys may turn me on, But a lie. Be so plain to see. The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 It's the place be studentenvereniging die in één keer een hit had met de al een jaar oude single Lotje. Ja, je hoorde hem hier op de zaterdagmiddag. starten die een plaat in die, die helemaal niet moest doen, Dolly. Maar goed, we gaan zo dadelijk gaan uiteraard het weerbericht doen. Het weer voor de komende dagen. Maar eerst gaan we de plaat. Die plaat wil ik gewoon niet draaien die ik uitgekozen had. Dus nou dan gaan we deze draaien. Ook zo gezellig. De muziek van Kim Wilds en Four Letter Words. het plaats van alweer vele jaren geleden. L-O-V-I. Daar heeft ze het uiteraard over. En voorleid uh, woord. Nou, op de klokvorm is het uh, precies half drie. Wat lopen we mooi op tijd, Donnie. Uh, ach, ach, ach, ach. Ongelooflijk, ik, jij bent he. zo goed daarin, hè? Ja, klokkie, klokkie ja. doet het goed. Het kost geen eens 10.000 euro. Dus, <lacht> moet je nagaan. Hè? Uh, moet je nagaan. <lacht> het weerbericht voor de komende dagen.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 valt niet tegen. En als het op een bevrijdingsdag droog blijft, dan zijn we al blij, toch? Tuurlijk, tuurlijk. Want uh, het gaat heel gezellig worden in Zandvoort. Ik ga daar straks alles over oh, vertellen. dan ben ik heel benieuwd. Ja. hoeven dus niet eens halen hem toe uh, daarvoor, voor de Eigenlijk, gezelligheid. Nee, nee. Aha. Zeker niet. Zeker niet. Ik ga het zo meteen horen van je. Dankjewel, ja. Donnie. Weer eens ook na te lezen. Ook weer op de ZFM app.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 Zandvoort, Zandvoort.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 Uh, kleren, weren, kleren, smeren gaan. Yeah. Uh, want dat, dat is zeg maar jullie slogan. Hè? Je, ga er ook bewust mee om. Uh, en, maar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 Uh, daarnaast is het belangrijk dat je gewoon een goeie, goed dikke laag smeert. Uh, zodat je echt beschermd blijft. Ja. Oh, dus dat je er gewoon wit uitslaat van, uh, van de zonnebrand. <laughs> nou, helemaal wit hoeft niet. <coughs> helemaal wit hoeft niet inderdaad. Maar wel gewoon een goe, goed, goed dikke laag. Ja, okay. ja. God, dan ga je in de zon liggen, heb je het nog hartstikke druk. Ja. <laughs> dat is niet te geloven. Ja, maar goed, in de zon zitten uh, en het is flink warm, ga je natuurlijk altijd zweten. Dus dan ja. moet je blijven smeren. Ja, ze zeggen, het KWF adviseert één telepop per lichaamsdeel. Dus uiteindelijk oh ja. komt dat uh, neer op 7 theelepels. Uh, dat is een beetje de richtlijn die je kan, uh, die je kan volgen. Ja. Oké, okay, uh, nou dan hebben we eigenlijk... Oh ja, nee, want over smeren gesproken. De komen in Zandvoort... Uh...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 Zij wist alles en weet alles over de actie... die nog enige tijd gelukkig blijft lopen... hier voor Zandvoort en de regio. Dan moet je wel gewoon per keer gaan. Dat je niet met een hele flakon... die bocht leegt. Lekker gratis. Ik neem het voor de hele familie mee. lekker Het is gratis, wij zijn Nederlanders, dus graaien. Nee, wel wat over laten, ook veranderen. Hier is Madonna in Borderline. Uh, begintijd hè, van uh, Madonna, joh, de borderline. We gaan alweer op naar het nieuws uh, weer van uh, drie uur. En daarna zijn Dolly en ik er nog twee uur lang Zalfort op zaterdag zal een hele goede middag. Nou de radio lekker aan. Hè? Hier is uh, Roby Trans in One Night in Bangkok. Tot zo. Bangkok Oriental Setting in the City Don't Know what the city is getting. The Cram de la Crenme of the chess world and a show with everything but your brilliant.